Isolo Thomassen met het NOS-journaal. Het integraal zorgakkoord is toch getekend door de betrokken partijen... behalve de huisartsen. Er staat onder meer in dat de partijen in de zorg... nauwer met elkaar moeten samenwerken. Verder moet er meer worden gedaan aan preventie... en moet de eerste lijn zorg sterker worden. Volgens het ministerie is een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd... en omdat er geen concrete toezeggingen worden gedaan die via een zorgautoriteit of rechter kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand uitgeroepen... nu er inmiddels ruim 9000 migranten in de Amerikaanse hoofdstad zijn. Al maanden komen er bussen vol asielzoekers aan vanuit Texas en Arizona... aan de grens met Mexico. Daarmee proberen Repub republikeinse gouverneurs president Biden te dwingen... tot een strenger immigratiebeleid. Een festival in Rotterdam heeft na veel kritiek een optreden van rapper Lil Kleine geannuleerd... Het optreden op TikTok zou Lil Kleines eerste worden in Nederland sinds februari. Hij kwam toen in opspraak door beelden op sociale media... waarop te zien was hoe hij zijn vriendin mishandelde. De rechtszaak daarover loopt nog. De Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Davis Cup Finals. In Glasgow haalden Wesley Kolhoff en Matwee Middelkoop het beslissende punt binnen door Andy Murray en Joe Salisbury te verslaan. Daarmee is Nederland verzekerd van de eerste of tweede plaats in hun pool en gaan daarmee zeker door. De komende dag speelt Nederland nog tegen de Verenigde Staten, dat ook al zeker is van de kwartfinales. Het weer vannacht buien bij 8 tot 12 graden, ook overdag veel buien, soms met hagel en onweer. Ook wat zon, vooral aan zee veel wind en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht. Ze praat om voor wie. Toi aussi, tu détestes la vie. et sa babalise on regarde sur tes fraines sur les murs des photos sans regret, sans mélo La porte est claquée, Durel est barré Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Globbenzomerhit. c m m, m Ik ga nu.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 Right holding, you. holding you right by my side shape van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. 106.9 FM. ZFM. Oeh, dadudu, doodoe. Do -do. Oeh, dadudu, doodoe. Do -do. Oeh, dadudu, doodoe. Do -do. Oeh, dadudu. -do -do, do -do. da -do -do, do -do. The very first time.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 Oh baby, I just wanna be the one to serve you Sometimes I feel as if I don't deserve you I cherish every moment that we share Why? Het was gister dat het noodlot ontsprak We gingen van een blauwe naar een de dag Mijn zus die werd ziek en niemand wist wat ze had Zo onzeker als de toekomst stond het ijs aan me vast Ik zag de pijn bij mijn ouders, het verdriet en de stress Ik liet ze op mijn schouders, want dat leek me het best Papa, mama, ik neem jullie niks kwalijk Papa, mama Mensen zeggen dat het komt wel goed Maar vertel me liever hoe dat moet. Een traan me lach nee, dat had je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten. Maar moet nog gevoel gaan zaten. Dus vanuit mijn hart hier op papier, het is de enige manier.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 ik kan spreken Ik wil durven Ik wil schreeuwen Maar toch hou ik me weer in Ben weer terug bij het begin Mensen zeggen dat het kon, wel goed Maar vertel me liever hoe dat moet Er schuilt een tranen achter mijn lach Nee dat had je niet gedacht Want ik hoef er niet over te praten maar Mogge voor gaan slaten, dus is vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier, Zie FM met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zoom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 De tes rêves, c'est qui comble tes nuits c'est la mariée Faut dire que ce fut bref Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée J'en romantisme oh, expresse T'as pris le temps de venir mais pas de rester Tu m'embrasses puis tu me laisses je me mens aan En croyant ce que tu me racontes Quand tu m'écris que je suis belle Et finalement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 Ik laat je los, ik laat je gaan Ik voel me vrij, kan weer bewegen Ik laat je los, ik laat je gaan Ik voel me vrij, kan weer bewegen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 these things.